Stubenitsch, met het nos journaal. In Bulgarije zijn drie Nederlanders opgepakt die mogelijk op weg waren naar Syrië. Ze werden aangehouden bij de Bulgaars-Turkse grens. Het zouden een jongen van 18 uit Almere zijn en een meisje van 17 uit Utrecht. De identiteit van de derde arrestant is nog niet bekendgemaakt. Tweede Kamerleden lopen een groot risico op bijeenkomsten over asielzoekers en vluchtelingen, zegt de afdeling beveiliging van de Kamer. Die wil daarom weten wanneer politici naar zulke bijeenkomsten gaan. Alle fracties hebben hier een brief over gekregen... en daarin wordt als voorbeeld het Drentse dorp Oranje genoemd... waar staatssecretaris Dijkhoff werd belaagd. Justitie in Duitsland heeft op meerdere plaatsen invallen gedaan bij Volkswagen. Onder meer het hoofdkantoor in Wolfsburg werd doorzocht... net als enkele woningen van medewerkers. Het OM nam documenten en apparaten voor dataopslag mee. Die moeten meer duidelijkheid geven over het gesjoemel... met de software van dieselauto's. Lionel Messi moet toch voor de rechter komen vanwege mogelijke belastingontduiking. Dat heeft het Hoge Rechtshof in Barcelona bepaald. Als de stervoetballer wordt veroordeeld, kan hij 22 maanden cel krijgen. De vader van Messi zou voor ruim 4 miljoen euro belastingfraude hebben gepleegd met geld van de voetballer. Messi zegt dat hij van niets wist, maar het hof twijfelt daarover. Wikileaks probeert geheime militaire opnames in handen te krijgen... van het bombardement op het ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen... in Kunduz in Afghanistan. Daarbij kwamen 22 mensen om het leven. De site biedt 50.000 dollar... voor videobeelden en cockpitgesprekken. Artsen zonder Grenzen gelooft niet dat het bombardement een vergissing was. Het weer: veel bewolking, vooral in het zuiden en oosten nog wat lichte regen. Morgen op de meeste plaatsen droog en ongeveer 15 graden. In het weekend wordt het zonniger. Dit was het in Oss. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een normale avondspits. De meeste files staan rond Rotterdam en Utrecht. De meeste vertraging is op de A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht 8 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Stutrecht west 5 kilometer. A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en Nieuwegein 11. A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagenstein en Noorderloos 8 kilometer. Een ongeluk op de A28 richting Utrecht tussen Soesterberg en Knopenterreins 5 kilometer. Op de A205 zwanenburg Haarlem nog steeds door de werkzaamheden in Haarlem, twee kilometer file. En op de A10 ring Noord-Richting uh, Den Haag staat bij Knopet Koenplein 6 kilometer. De tunnel is dicht. Omrijden moet via de zuidkant van Amsterdam. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met, met nu de muziekbode. Meer luisterplezier. Met muziek en informatie. Je weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Zandvoort.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 Genoeg de zaken, man zonder mededogen die concurrent verslagen vindt. Zelf haast failliet gaat. En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoot, de zon schijnt er is geen reden. Met rot weer en het harde winter gaan fietsen met dat kind.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 Die alleen maar slechter van. Na, na, na, na. Maar liever dan nog, dat wordt voor zijn kop van de zademapp. Dan wordt hij alleen. Het is op dit moment zo'n rommeltje in de gemeente Bloemendaal... dat er zeker het komend jaar geen nieuwe definitieve burgemeester wordt aangesteld. Ondanks stapte waarnemend burgemeester Aaltje Emmens... die een einde moest maken aan het gedoe in de Raad op. Zij kon door de sfeer niet meer goed functioneren. Maandag is een nieuwe tijdelijke burgemeester aangesteld. Bernd Schneider, sinds 2006 burgemeester van Haarlem. Hij moet opnieuw proberen een einde aan het gedoe te maken... Onder meer het plaatselijk landgoed, Elswoud Hoek, is al jaren een bron van erfenis en geruzie in de raad. Emmens voorganger Ruud Nederveen sneuvelde eerder naar aanleiding van de kwestie. Commissaris van de Koning, Johan Remkes, vindt dat het huidige situatie in de gemeente onvoldoende is om een procedure te starten voor de benoeming van een nieuwe burgemeester. Eind september stapte Emmens op. Een paar dagen later stapte D66 uit de coalitie met de VVD en GroenLinks. Het was juist Emmens die in juni in opdracht van de commissaris een rapport opstelde over de situatie in de Bloemendaalse Raad. Dit rapport spreekt van grote problemen. Die al lang spelen en waaraan niet voldoende is gedaan. Een niet goed Met ruwe omgangsvormen, machtspolitiek en dusdanige hinderlijke bemoeizucht richting collega's. Met deze zwak zijn en voldoende bestuurlijke regie kunnen we ervoeren. De kwestie Elswoudhoek kostte toenmalige burgemeester Nederveen en toenmalige wethouder Marjolein de Rooij de kop. Vorig jaar zomer bleek dat Nederveen had geprobeerd de klokale en regionale media in de zaak monddood te maken door communicatieadviseurs op redacties af te maken. De wethouder werd het zwaar aangerekend dat zij zich in een interview beschuldigd had uitgelaten over de eigenaren van het landgoed, de broers Hans en Rob Sleeuwen. De broers hebben al jaren ambitieuze plannen om het landgoed op te knappen, maar worden, naar eigen zeggen, voortdurend gedwarsboomd door de gemeente. Snijders blijkt ook burgemeester van Haarlem. ...op de hoogte van alle gebeurtenissen... ...op het circuit. Het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. DNRT-finales... ...op zaterdag 10 oktober. Ook binnen het DNRT is... ...oktober de maand waarin gestreden wordt... ...om de laatste punten van de diverse... ...plezierkampioenschappen. Drie volle racedagen staan op het programma... ...met verschillende raceklassen. Waaronder de Zeker Sportcar... ...seizoenfinale. Gratis toegang, het parkeren kost 6 euro. Meer informatie... Circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alverstraat 108. De website is www.cpz.nl ...jazz in Zandvoort op 11 oktober aanvang half drie smiddags. Met violist Peter Lichtermoed en jean louis van Dam op piano... ...en met Erik Timmermans op Bas. De doelstelling van deze concerten is dat de liefhebber van jazzmuziek... ...op concertmatige wijze van kwalitatief hoogwaardige jazz kan genieten. Wereldberoemde jazzartiesten als Scott Hamilton landelijke grootheden als Greetje Kouveld en Ferdinand Povel, of jonge helden als Jan van Duikeren, wie er ook de gast is, u kunt er zeker van zijn dat iedere gast die we uitnodigen, de moeiste van het beluisteren waard is. De jazzconcerten in Theater de Krocht zijn inmiddels aan begrip geworden in de Nederlandse jazzscene. De muzici komen maar al te graag concerteren in de prachtige theaterzaal die over een uitzonderlijke akoestiek beschikt. De toegangskaart bedraagt 15 euro per concert. U kunt op verschillende manieren reserveren: per e-mail info@jesinzandvoort.nl of telefonisch 023 5310631. De aanvangstijd van elke concert is om half drie. Theater De Krocht is gevestigd aan de Grote Krocht 41. Naast de krocht is speciaal voor Jazz in Zandvoort een gloednieuwe parkeergarage gebouwd, waar u tegen een zeer redelijk tarief kunt parkeren.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 Non, non, rien n'a changé. Tout, tout a continué. Hey, hey. Hey, hey. Et pourtant bien des gens ont chanté avec nous. Et pourtant bien des gens se sont mis à genoux pour prier. Oui pour prier. Pour prier. Oui pour prier. Pour prier. Oui, pour prier. Mais j'ai vu tous les jours non, non, à la télévision, non, même non, le soir, nous de Noël, non, non, des fusils, non, des canons, j'ai pleuré.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 Carlos Moscardini, parels uit de Pampas bij Kasteel Keukenhof op dinsdag 13 oktober. Geboren in Tepperle in de provincie Buenos Aires... verkent gitarist Carlos Moscardini de jazz, de klassieke muziek en de Argentijnse folklore. In 1997 neemt hij de eerste cd op, met naast thema's van andere componisten ook veel eigen werk. Zijn grote doorbraak komt er met zijn tweede solo-cd, Buenos Aires de Reis... Uit 2005. Met enkele eigen composities op deze plaat verovert hij zijn eigen plaats tussen de grootte van de Argentijnse gitaarmuziek. Met het werk van Carla Moscadini beleeft de folklore gitaar van Buenos Aires en de Pampa na Abel Fleury een nieuw hoogtepunt. In zijn composities gaan traditie en vernieuwingen naadloos in elkaar over. Achter de ogenschijnlijke eenvoud van zijn pareltjes gaat een groot raffinement schuil. Deze avond wordt er in een restaurant van Hofboerderij... vanaf 6 uur een speciaal Argentijns menu gereserveerd. Bestaande uit drie gangen voor 22,50. De aanvang van het concert is kwart over acht. De koetshuis is open om half acht. En de kaarten kosten 17,50. De vriendenpas 15 euro. En jonger tot en met 16 jaar 7,50. Verkrijgbaar bij de VVV te lissen. Reserveren via telefoonnummer... 0252-750-690 Of het e-mailadres is kasteelcultuur keukenhofnl Geen lastenverzwaring voor de inwoners van Zandvoort. De inwoners van Zandvoort werden dit jaar niet opgezadeld... met stijgende lasten of tariefverhogingen. Gemeente Zandvoort kiest namelijk voor behoedzaam financieel beleid. Het Zandvoort College zet in op kleine verbeteringen... die direct dichtbaar zijn voor de Zandvoortse gemeenschap... en ook niet geheel onbelangrijk... die op redelijker termijn kunnen worden waalgemaakt. De lasten voor Zandvoorters blijven dus gelijk in 2016... Net als de tarieven voor de gemeentelijke dienstverlening. Tariefverhogingen op de belasting zijn niet nodig. En de gemeente hoeft geen extra maatregelen te nemen om tot een sluitende begroting te komen. Grofweg bestaat het beleid voor 2016 uit drie hoofdlijnen. Namelijk doorgaan met het huidige gezond maken van de financiën van onze gemeente, het versterken van de economische klimaat in Zandvoort en het bieden van adequate zorg aan inwoners die dit nodig hebben. Wethouder Financiën Gert-Jan Bluis is zeer content met de begroting van Zandvoort in 2016. Net als veel andere gemeenten zullen we terughoudend moeten zijn met formuleren van nieuw beleid. De afgelopen jaren hebben we de broekrim vriend moeten aantrekken. Met als het ons toch lukt om de lasten voor de burger zo laat mogelijk te houden... zonder in te boeten op de dienstverlening. Dan kun je als bestuurder niet anders dan tevreden zijn. Natuurlijk zijn er altijd wensen. Maar beter is om nu even pas op de plaats te maken... en in te zetten op kleine verbeteringen... die direct zichtbaar zijn voor de Zandvoortse gemeenschap. De realisatie van het FIT-circuit... Op de boulevard, dat overigens op 29 oktober wordt geopend, is een mooi voorbeeld van zo'n kleine verbetering. Zandvoort presenteert het weekend weerbericht. Vandaag was het overwegend bewolkt en viel geregend wat motregen. Later op de dag kon de zon vanuit het westen af en toe door de bewolking heen schijnen. Morgen is het overwegend droog met vrij veel bewolking. Vanaf het weekend vrij zonnig en droog, maar wel behoorlijk fris. Vanochtend was de zon ver te zoeken en kleurde de hemel grijs. Op verschillende plekken viel er wat lichte regen of motregen. Vanmiddag nam vanuit het zuidwesten de kans op wat regen af... en brak soms het zonnetje heel eventjes door. De temperatuur kwam met 15 of 16 graden... uit rond een normale waarde voor begin oktober. En daarbij stond van hooguit matige wind uit westelijke richtingen. Vanavond draait de wind geleidelijk naar het noorden... en kunnen met name de kustregio's te maken krijgen... met lichte buitjes vanuit zee. In het binnenland gaat de wind bijna liggen... En bij opklaringen kan in de nacht mist en nevel ontstaan. De temperatuur daalt aan zee naar een graad of 10 en in het binnenland tot circa 8 graden. Morgen begint de dag grijs door bewolking en lokaal door mist of nevel. Overdag zien we naast de bewolking ook soms wat zonneschijn. Er is kans op een spatje regen, maar meestal is het gewoon droog. De wind waait zwak tot matig uit het noorden en de temperatuur bereikt in de middag 15 of 16 graden. Vanaf het weekend blijkt het een aantal dagen droog en daarbij veel ruimte voor de zon. Er staat een matige schrale noordwestenwind en de temperatuur zet een flinke stap omlaag. Zaterdag wordt het een graad of 14, maar vanuit zondag ligt de maxima tussen de 10 en de 12 graden. In de nachten daalt de temperatuur tot enkele graden boven nul... en lokaal kan het hier en daar tot vorst komen. Zover het CFM Weekend Weerbericht. Blijf luisteren, straks meer weer. Maar nu eerst meer muziek. I know you're leaving, it's too long overdue For far too long I've had nothing new to shout to you Goodbye dry eyes, I watched your plane fade off west of the moon And it felt so strange To walk away alone There's no regrets No tears goodbye I don't want you back We'd only cry Say goodbye again The hours that were yours echo like empty rooms The thoughts we used to share I now keep alone. I woke last night and spoke to you, not thinking you were gone. And it felt so strange to lie awake. friends are trying to turn my nights to day. Strange faces, a new place, can't keep the ghosts away. Now just beyond the darkest hour, and just behind the dawn, it still feels so strange. To leave my life alone There's no regrets No tears goodbye I don't want you back We'd only cry again Say goodbye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 Mantelzorgwaardering in Zandvoort. Zorgt u regelmatig voor een naaste die langdurig ziek is... of voor iemand met een beperking... dan kan het zijn dat u mantelzorger bent. De mantelzorger zorgt langdurig voor een naaste. Dat kan zijn voor een partner, een ouder, een kind... of ander familielid of een buurtgenoot. De gemeente Zandvoort vindt mantelzorg een belangrijk onderwerp. Daarom stelt de gemeente aan al onze mantelzorgers een blijk van waardering beschikbaar in de vorm van een VVV-bon. Tot en met 2014 bestond het mantelzorgcompliment. Iemand die deze hulp aan steun kreeg van een ander, kon via de SVB, Sociale Verzekeringsbank, een financiële waardering van de Rijksoverheid aanvragen voor zijn of haar mantelzorger. Nu bestaat het mantelzorgcompliment niet meer. Met van 2015 laat de Rijksoverheid het aan de gemeente over hoe zij omgaan met mantelzorgers. De gemeente Zandvoort heeft besloten de blijk van waardering uit te spreken en daarvoor een VVV-bon van 20 euro beschikbaar te stellen. Rond deze tijd ontvangen inwoners van Zandvoort een brief. Hierin vraagt de gemeente u, als u zichzelf herkent als mantelzorger, u bij tandem te registreren als mantelzorger. U kunt dan aangeven of u de attentie, een vvv bon van 20 euro, wil ontvangen. Hoewel de gemeente zich ervan bewust is dat deze slechts een kleine bescheiden attentie is... hoopt Zandvoort op deze wijze de mantelzorger een hart onder de riem te steken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met... Tandem telefoonnummer 023-8910610 of via de website www.tandemmantelzorg.nl punt NL. Waar komt de uitroep Halleluja vandaan? Prijs de Heer. Dat is vrij vertaald de betekenis van het woord Halleluja. Het eerste deel van de uitroep is een vervoeging van het Hebreeuwse werkwoord Halal, Wat prijzen betekent. Hallelu is de gebiedende wijs van het woord prijs. Het laatste stuk komt van Ja ya of Yahweh. De Joodse benaming voor hun God. Wat wij nu aan elkaar schrijven zijn dus eigenlijk twee woorden. Halleluja is vooral een blijde boodschap, een soort bedankje als de Heer weer wat moois voor elkaar heeft gebokst. Vooral in het Bijbelboek Psalmen zijn de halleluja's niet van de lucht. De 150 psalmen uit de Bijbel zijn liederen waarvan er veel over koning David gaat. Het projectteam Psalmen voor nu is al vanaf 2002 bezig om de psalmen opnieuw te vertalen op muziek te zetten en uit te brengen in een reeks cd's en op iTunes. I've heard that david played and pleased the lord but you don't really care for music do you it goes like this the fourth the fifth the minor four Saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair. For I used to live alone before I knew you I've seen your flag on the marble arch Love is not a victory march It's a call, and it's a broken Hallelujah Hallelujah Met Ilse Hofma op woensdag 14 oktober. Ilse Hofma, je kent daarvan optredens met Candy Durfer en Ellen Clark. En nu krijg je de kans om samen met haar muziek te maken. Onwijs gaaf en tof om te doen. Meer informatie: de bibliotheek van Zandvoort, Louis David's Carré nummer 1. De leeftijd is van 8 tot 12 jaar en de intree is gratis. De kaarten zijn verkrijgbaar bij www.bibliotheekzuidkennemerland.nl en het begint om drie uur en het is om vier uur afgelopen. Je bent niet hip, je bent niet vlot. Je oude fiets, die is altijd kapot. Je bent niet rijk, je bent niet knap. Je drinkt geen bier, maar tomatensap... Je hebt een baan waarvan je zegt, hij is niet goed en hij is niet slecht. Maar jij bent lief en reuze trouw, jij hoort bij mij en ik bij jou. Ja, wie had dat ooit gedacht? Hoe kan zoiets bestaan? Nee, dat had ik nooit verwacht, dat ik met jou zou gaan. Ik vond je altijd reuze slon, maar nu ben jij de man. Waarvan ik elke nacht weer droom, al denk ik nu en dan. Je bent niet hip, je bent niet plot. Je oude fiets die is tijd kapot. Je bent niet rijk, je bent niet knap. Je drinkt geen bier, maar tomatensap. Je hebt een baan waarvan je zegt. Hij is niet goed en hij is niet slecht, maar jij bent lief en reuze trouw, jij hoort bij mij en ik bij jou. Ik weet nog dat het zo begon, het was op een dag in maat, jij kwam, jij zag en overwon, en ik was van de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 De provincie Noord-Holland start 24 augustus met groot onderhoud aan de zeeweg, de N200. Het asfalt wordt vernieuwd en de weg wordt veiliger gemaakt. Het werken is naar verwachting 28 oktober gereed. Weggebruikers moeten komende maanden rekening houden met extra reistijd. Om het verkeer tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk doorgang te bieden, wordt in fases gewerkt. Tijdens het werk aan de ene rijbaan kan het verkeer in twee richtingen over de andere rijbaan rijden. Alleen in de periode van 11 oktober, 6 uur s morgens, tot en met 18 oktober, 5 uur s morgens, is de zeeweg afgesloten voor het verkeer in verband met de herinrichting van de rotonde en de aangrenzende wegvakken bij de Brouwerskolkweg. De volledige planning is te vinden op www.noord-holland.nl-zeeweg. Weggebruikers en omwonenden met vragen over de werkzaamheden... kunnen bellen naar de provinciale servicepunt weg- en vaarwegen 0800-0200-600. En het telefoonnummer is gratis. Of een e-mail sturen naar infoseeweg.nl. « Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. »« Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. »« C'était l'automne. »« Un automne où il faisait beau. »« Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. »« Là-bas, on l'appelle l'été indien. »« Mais c'était tout simplement le nôtre. »« Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. »« Et je me souviens... » Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras quand tu voudras Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort Toute la vie sera pareille à ce matin Aux couleurs de l'été indien Aujourd'hui je suis très loin de ce matin d'automne Mais c'est comme si j'y étais Je pense à toi Où es-tu Que fais-tu Est-ce que j'existe encore pour toi Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la lune Tu vois Comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira Où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore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 Mijn 2 uur muziek boulevard zit erop. Ik hoop dat u genoten heeft. CFM volgt de uitzending met CFM in de avond. Een gevarieerd muziekprogramma tot 8 uur. Gevolgd door Alternative FM. Dit programma besteedt aandacht aan de nieuwe en onbekende popmuziek... van zowel in als buiten onze regio. Kortom, muziek die nog niet of nauwelijks is te horen op de landelijke zenders. Gepresenteerd door Jaap Koper en Marcus van Dam. En dan, van 10 tot 12, tussen App en Fruit Live... Dit programma is een aaneenschakeling van mooie ballads, Een vloed van rust waarbij u eventuele stress weg hebt. Samenstelling en presentatie in de handen van Charles Duif. Genoeg reden dus om te blijven luisteren naar ZFM. De lokale omroep van Zandvoort. Ik wens u een hele goede avond en graag tot volgende week donderdag.